In woonwijken ergeren mensen zich het meest aan hardrijders. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt... antwoordt bijna 30 te hardrijden. Op plek 2 staat hondenpoep. Vooral buiten de stad storen mensen zich aan die twee dingen. In de stad vinden mensen het vaak belangrijker dat er iets gedaan wordt... aan de rommel op straat en aan parkeerproblemen. In Guatemala zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een vulkaanuitbarsting. Honderden mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen toen een lavastroom door een dorpje trok. Houten gebouwen vlogen daar door de extreme hitte in brand. De vulkaan, de Fuego, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Het is een van de actiefste vulkanen in Midden-Amerika. In maart barstte die ook al uit. En het weer nog. Bewolkt een kans op nevel of mist. Later van het zuiden uit zon, maar in het noorden blijven wolkenvelden. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day.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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest Ik zie twee mensen, ze gaan staan Ze draait zich om, we moeten gaan Kijk in de ogen en zie dezelfde pijn Twee mensen eerder al verbonden Al die verliefdheid, wat een zonde We zijn het allebei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 The all the I had a dream we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Die naar warme landen emigreren. Hey, En met poking tussen de eningsbanden. En dan zitten we hier. 6.9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 I With sun of space while saying what i mean i do very different things babe it's time to figure it out